Ik heb nooit mijn Duitser gehad. Het is een luisterspel van Carrie Harrison in een vertaling en regie van Ludo Schelms. Dit luisterspel werd in 1979 bekroond met de Charles Cooper Award. En dit is een prijs die elk jaar door een jury van deskundigen wordt toegekend aan een BBC-productie met uitzonderlijke radiofonische kwaliteiten. I never killed my German was het eerste radiowerk van de in 1944 geboren Londenaar Carrie Harrison, die evenwel in zijn land reeds naam en faam verworven had als toneelschrijver en vooral als scriptwriter voor de televisie. Een eigenaardig stuk, waarin een episode wordt verteld uit het leven van een ouderwordend wedenaar die vereenzaamd op zijn landgoed leeft. Domme. Alles oké, okay, meneer. Ja, ja. Die verrekte lantaarn gaat altijd weer uit. Ik moet voortmaken. Ik ben bijna op de bodem. Het is zo donker als de nacht hier beneden. Benefer is mijn naam. Willie Benefer. Een oude naam. Zeer bekend in de streek waar ik vandaan kom. Het Veengebied. Nee, ik woon er nu niet meer. Mijn vader was Jamie Belver. U zou de naam moeten kennen als u iets afweet van zilver. Zilveren smeetwerk bedoel ik. Hij was een der beste zilversmeten die dit land ooit heeft voorgebracht. Nu kent niemand hem nog. We kwamen hierheen toen ik nog een jongen was. Even buiten Ipswich in een groot huis met achteraan een flinke lap weideland. Zo was het toen. Het huizenaantal aantal is inmiddels wel gestegen. Sinds vaders dood had ik dat weide wel tien keer voordelig kunnen verpatsen. Was het niet voor de oude Hanno en zijn kunnen geiden, dan deed ik het nu, denk ik. Hanno en zijn geiten. Je moest ze zien daar buiten. Rondscharrelende oude schepselen. Net als ik, ja. Ja, ik had het huis kunnen verkopen en naar lui lekkerland gaan wonen, waar dat ook mogen zijn. Je kan eigenlijk nergens naartoe. De wereld sterft langzaam. Waarom de waarheid verzwijgen? Ik kwijt weg. Net als ik. Als je me zag, zou je zeggen wat een oud beter gezicht. Maar ik ben niet oud. Vermagerd wel. Ik leef alleen nu. Sinds mijn dochter ze duid uitgingen. Hallo? Ja, meneer? Ben op de bodem. Nu. Zie je geen hand voor ogen? Ah, ah, ah. Het is hier droog, joh. Keurig droog. Oh, wat een ruimte. Ik kan hier gewoon rondlopen. Het is net een grot. Hanno? Hanno, wat ben je, ouwe smerlap. Technisch gesproken is Hanno mijn pachter. Woont in de hut, helemaal aan het eind van de weide. Om eerlijk te zijn, hij betaalt geen pachtgeld bewerkt mijn tuin of moet ik zeggen onze tuin want hij verdient zijn zakgeld met het verkopen van het halve gewin voor ik er ook maar iets van zie nu dat ik hem zo iets hoor nee, Anno is een genie nog meer nog meer hij zal aardbeien laten groeien tussen de straatkeien als hij er zin in had toch, als je het zo bekijkt is dit nog niet zo'n slechte regeling en hij voelt zich hier in zijn sas We vormen een goed team en werkt liefst in stilte en ik ook. Ik help hem wel eens met zijn geiten. Daarna zetten we elk onze eigen cocktail in onze eigen keuken. Ja, Anno was altijd al een eenzaad. Hoewel hij het hier niet mee eens zou zijn. Ik ik heb mijn geiten, jongen. Anno! Ja, ja, ik ben hier. Zeg, waar zat je de hele tijd? Een lantaarn halen. Oh, dat is goed hoor. Ik bedoel, wat ben ik er dan nou mee? Of wil je dat ik dan helemaal naar boven klim? Ik kom niet naar beneden, meneer. Nee, natuurlijk niet. Jij blijft daar en houdt dat kou in de gaten. Blijf in de buurt, hè. En geef een seintje als iemand komt. En probeer te doen alsof je tenier. Hallo? Ja? Ik loop langs de rivierbedding. Jij blijft daar. Hoor oh, je me? Ik neus nog wat rond. Hallo! Geen kerel, die Hanno. Alleen, lustig. Wonderlijk genoeg houdt hij zich voor doof. De meeste mensen denken inderdaad dat hij doof is en schenken geen aandacht aan hem. Vijf jaar duurt uit. En hij heeft al vijf jaar bij me. voor ik erachter kwam dat hij helemaal niet doof is. Hoort net zo goed als u en ik. En ik, die al die tijd met hem probeerde te praten in gebarentaal. goede stokbonen kweekt. terwijl ik luidkeels tegen hem vloekte. Pure gekheid. Tot hij me accepteerde, denk ik. Op een dag mompelde ik binnensmonds iets van stijfheid in mijn rug. Ja, nou, ik praat soms tegen mezelf. Zoiets als, hoe ga ik nou die bomen snoeien? Wel nu, hij liep heel gewoontjes de boomgaard in... en nam het werk van me over... en dat was dat. O, oh, verrek God van Ja, ik zeg wel boomgaard... maar daar hoef je je niet te veel van voor te stellen. Een troepje bomen achteraan de tuin, dat is het. Hun takken hangen laag tegen de grond rond de put. Mijn geheime put... De bron van al mijn toverkunst en die van Hano. De bron van uitgelezen groenten, geteeld in de dorste grond van Engeland. Grond zo poreus als zand. Wat de neerslag betreft, wel, het water is hier sinds 1947 geranzoneerd. Verschroeide aarde, uitgedroogde groenten. Iedereen zat ermee, behalve Benefer Co. Mijn vader groef de put eigenhandig en hield zijn mond. Om zijn reputatie in zaken tuinbouw hoog te houden, denk ik. Of misschien om het stadsbestuur om de tuin te leiden, want je mag er geen eigen waterput hebben. Eén emmertje daags tijdens de rantsoeneringsperiode, meer niet. De waterspiegel, weet je wel. Maar mijn vader bestudeerde de zaak grondig. We liggen zo dicht bij de riviermonding dat de aanwezigheid van zo'n privéput niet kon opvallen. In elk geval, wij houden het stil. Het zou nogal wat deining verwekken bij de buur. We scheppen s'nachts water. In al die jaren stond het niet één keer droog. Het leek wel een sprookje. Een mooie bakstenen cilinder, zoals al mijn vaders scheppingen, afschuwelijk netjes afgewerkt, die als een echte onbraadse rivier uitgeeft op de monding zelf. Toen, de eerste week van de oogstmaand, kwam het water nog slechts aasland, dan druppelsgewijs... En dan niet meer. Ik dacht eerst dat de pomp onklaar was. Tenminste, dat hoopte ik. Iemand van ons moest naar beneden om een kijkje te nemen. Mijn pijnlijke rug sprak in mijn voordeel, maar Hanno is meer dan zeventig en heeft hoogtevrees. Bovendien was hij zo weer doof geworden als ik het hem gevraagd had. Dus ging ik. Vreemd genoeg. Vond ik het er beneden opwindend, fascinerend zelfs. Dan liet de verrekte landaren het afweten. Hallo! Hallo! Ja, pa! Kom toch maar naar beneden! Het is ongelooflijk! Kom nou! De ladder is veilig! Ik help je wel een handje! Ik ben tot in de tunnel gelopen! Gepolijst als marmer! Je kan zelf tot in de rivierbedding! Alleen, een paar plassen! Ongelooflijk! Nooit in mijn leven zoiets gezien! Hallo! Ik kom niet naar beneden, meneer. Het was heerlijk, zo alleen daar beneden. De gewijde stilte. De nacht zo donker dat je ogen zelfs ophielden de duisternis waar erin. En dat je vreemde tintelingen op je netvlies kreeg, alsof je naar de sterren kijkt door gesloten oogleden. Licht dat je je herinnert uit een andere wereld. Even vochtig tegen de bedwelming, geluidssignalen uitstotend als een vleermuis. Gaandeweg, liet ik me meevoeren door de stilte en de duisternis in een troos, de wereld van de tastzin. Ik voelde de rots voor ik hem raakte. Ik stond stil in de leegte, maar veilig, omringd door ruimte, als nieuwgeboren. Meneer Penneford! Alles in orde? Natuurlijk, alles in orde! Ik voelde me zwegen. Was volkomen rustig. Ik dacht, hoe zinloos is mijn leven geworden zonder dat ik het merkte. Hoe dwaas. Terwijl ik sta te genieten, onbewegelijk, heel stil met de wereld rondom mij, als een vreemde en toch rustgevende massa. Een paar dagen na onze ontdekking kreeg ik de kaart van Juliet. De fatale briefkaart. Lieve papa, zie daar het de bos voor is. Bekijk de foto aandachtig. Ik ben het met die korf op mijn hoofd. Herken je me? Zij was het niet natuurlijk, maar ik vermoedde wel dat ze er zo kon uitzien. Juliet is mijn jongste dochter. Of moet ik zeggen, was mijn jongste dochter... Maar ze was de eerste om het huis uit te gaan. Om haar vleugels uit te slaan, zoals ze toen dacht. Getrouwd met 18. Gescheiden met 30. Een zwerm jochies en een echtgenoot achterlatend. Om een zwerversbestaan te beginnen met een of andere opgeschoten puber. 18 maanden lang ontving ik briefkaarten. Die kerel met de tulband is mijn vogelvrije minnaar. Istanbul is hemel. Dit laatste over de kaart gekrabbeld met een reusachtige ga. Papa, ik stuur je een bisschop. Ik ontmoet hem op de autoweg, liftend. Nee, niet ik, maar hij lifte. We brachten samen drie volmaakte weken door. Nee, niet in zonde in Frankfurt. Je maakt spoedig kennis met hem. Meer nieuws binnenkort in een volgende brief. Vele kussen Juliet. Ik had gehoopt dat het om een grap ging, maar dat was het niet. Ispahan, 20 augustus. Papa, bisschop is onderweg. Koetjesreep is zijn naam. Bisschop van Frankfurt. Ik maakte hem warm voor East Anglia. Komt over voor een kleine vakantie. Een gratis vaart, zoals ze in Duitsland zeggen. Niet boos wordt. Ik gaf hem je adres. Maar als hij een thuishaven wil, bezorg hem dan een kerf en een felix toon. Een suggestie van hemzelf. Hij houdt van rare mensen. Hij is zelf een zonderling. Praat Engels. Vooral het eerste bedrijf van King Lear dat hij me voortroeg... zonder één sulade verkeerd ooit te spreken. Om mezelf tot bedaren te brengen liep ik naar mijn rommelhok. ...en begon te knutselen. Hoe kon ze me zoiets aandoen? Waarom liet ze me niet met rust? Ik had mijn routine, mijn eenzaamheid... ...mijn tuin... ...en mijn toenemende gekheid, zoals sommigen dachten. Als de buren me riepen, glipte ik naar buiten. Als ze aandrongen, verborg ik me achter de bijenkorven... ...want dat houdt hen op afstand, meestal. Ik had geen tijd om te kletsen... Overigens was ik na jaren opnieuw met zilversmeten begonnen. Ik werkte aan een paar bekers. Secuur werk, vol nostalgie. Ik dacht erg veel aan mijn vader, sinds ik met pensioen was. Ik las Juliet's brief opnieuw. Ze kletste erin over haar escapades in Turkije. Misschien had ik hem moeten benijden, de halfgaren die er vergezelden, maar... Zoals zij ze beschreef in haar spottend taaltje, leken ze me zo onecht, zo gekunsteld, vervelend opzichtig, net goedkope carnavalmaskers. Ik kreeg het vreemde gevoel dat ze nooit in Oslo geweest was, nog in Istanbul. Dat ze gewoon een hele tijd in Kromer had gezeten, in een kosthuis, om daar een hele verhaal te verzinnen, terwijl ze haar vrienden aanzetten om vanuit hun vakantieuur de postkaarten naar me te sturen. Maar, deze brief, was echt, de bisschop zou komen. P.S. Oh ja, in verband met de bisschop. Natuurlijk heet hij niet reep. Het is Melchior. Melchior guys. Je moet hem aan Alison voorstellen. Hij is zo zuiver. Veel liefs, Juliet. En hem aan Alison voorstellen. Ik begreep niet onmiddellijk wat ze ermee bedoelde. Allison was de enige vriendin die ik graag op bezoek kreeg... hoewel dit niet vaak gebeurde sinds mijn dochters opstapten. Ze was erg op de meisjes gesteld geweest. Ze was lang zoiets als een tweede moeder voor ze geweest. De laatste tijd moet ik bij haar langslopen om haar te zien. Jarenlang kenden we elkaar beroepshalve. Allison was namelijk directrice van een klein gammel ziekenhuis... We hebben veel schrijvende boordelingen verwelkomd. Zij als vroedvrouw en ik als ambtenaar van de burgerlijke stand. We waren werkmakkers En we kenden allebei vroege tweedenschap, Alison en ik. En voorstellen. Niet slecht bekeken. Die ellendelingen toe vertrouwen aan Alison. De bisschop van Frankfurt? Goeie hemel, wat een eer. Maar Willy, hoe ga je dat aan boord leggen? Ik bedoel... Reizen die niet met een heel gevolg? Met acolyten, koorknapen met kaarsen en dat soort dingen? Nu niet zo gek. Dit is een zeer moderne bisschop. En hij is heus niet op beter van, hoor. Hier, lees deze brief. Ik vond de beleefde uitdrukking op haar gezicht... terwijl ze de, de brief las onuitstaanbaar. We konden vreemden voor elkaar geweest zijn. Ik liep door de Franse ramen de tuin in... langs het gekke plaveisel naar de verlepte bloembedden... die er van de zomer bij lagen als verlaten graven... Ik kreeg plotseling de behoefte iets geks te doen. Yoga-oefeningen tegen het hekken bijvoorbeeld. Ze zou er geen aandacht aan schenken. Ik had me de laatste tijd nogal vreemd gedaan. Monsignor, oh, wat een prachtige naam. Zouden we hem zo mogen noemen, denk je? Ik verdomme het in elk geval een monseigneur te noemen, dat zweer ik. Ach, die lieve Juliet. Wanneer gaat ze eindelijk eens met haar beide voeten op de grond staan? We zitten naast elkaar en kijken naar de hond. Altijd een verademing. Een hond of een kind om naar te kijken. Het is al veel te laat om een caravan te huren. Bovendien, stel jij al een bisschop in een caravan voor. Hij is toch protestant, of niet? Och, hij moet hier diverse contactpersonen hebben van verschillende confessies. Misschien komt hij wel nooit langs. Hij komt. Je kent Julie toch. Ze schoon de thee uit. Haar trekken waren gespannen, zelfs scherp. God, wat... Wat was het perfect. Zo grappig, zo brutaal. Zo net, zo mooi. Je zal enkele flessen fatsoenlijke wijn moeten inslaan, beste Willy. Hij is vast en zeker een kenner. Je kent toch de reputatie van de bisschop? Onzin. Wat me meer verontrust is de reactie van Hano. Hano? Ja, je kent hem toch. Voor hem is iedereen van boven de rivier de vijand. Hij bevocht zich in twee wereldoorlogen... Zelfs met veel bravoure aan de sommen, zegt hij zelf. Och, gletskoek. Dat denk je maar. De koning schudde zijn voet. Ik bedoel, de koning schudde Hanos voet in het veldhospitaal. Och, jij verbeeld je maar wat. Eh, zelfs zal zijn minst humeurig zijn. Wacht maar af. Lieve hemel, ze hoeven elkaar toch niet te ontmoeten? Ik maak me meer zorgen om jou, weet je dat? Een dienaar god zonder je dak. <hacht> Daar zal jij je moeten naar gedragen. Zeg, wat bedoel je er precies mee? <hacht> Ze bedoelt natuurlijk mijn ongekuiste taal en mijn smerige laarzen. De zwarte randen onder mijn nagels en mijn vette haar. Oh, ik, ik ben verliefd op Alice. Vorig jaar in de herfst brak ik bij haar binnen. Niemand heeft er nooit geweten. Ja, ik liep even langs. Ze was er niet en ik brak binnen. Ik liep de trap op en ging naar de slaapkamer. als was een schoon, jongen. Ik scharrelde rond, bestudeerde de muren, keek in de spiegel, scherp luisterend om niet betrapt te worden. Ik keek naar buiten, naar de bomen die zachtjes hun dorre bladeren afstoten. Er kwam niemand op daar. Ik ging weer weg. Toen ik de deur sloot, deed het de toch de gordijnen van de slaapkamer fluisteren, alsof ze me vergeving schonken. Ik voelde me op mijn gemak. Buiten was het al donker. De dorpelaren knisperden onder mijn voeten. Op weg naar huis werd ik door het begroet. En ik ben bang, bang om iets veel ergers uit te halen. Ach, dit is nu negen maanden geleden. Die nacht, nadat we tegendronken hadden... en mijn gedrag jegens de bischop besproken... droomde ik dat een zeemonstraal landspoelde... ten noorden van Felixstowe. Men had me geroepen om zijn dood vast te stellen... Het was een vreemd beest, met een glanzende rug, blinken als metaal. Ik kon de slaap niet meer vatten. Ik lag klaar wakker om kwart voor zeven, toen de postbode aanbelde. Beste Fili. Hoe kan ik je anders noemen dan Beste Fili? Na drie verrukkelijke weken met Juliet als gastvrouw. Hij kwam naar Harridge met de ferry... Zijn brief was zo vriendelijk. Ik kon niet anders dan om hem aan de terminal af te halen. Met veel sympathie. Uw Melchior Guys, zo tekende hij. Er stond helemaal geen aartsbisschoppelijke zegel naast, zoals ik gehoopt had. Ik probeerde mijn gedachten te ordenen toen ik wegreed om hem op te pikken. Eigenlijk moest ik de gebeurtenissen toch niet zo compliceren. Hè? Goed. Vreemde bezoeker? Vriend van Juliet? Waarom niet? Ik zag mezelf voortdurend als een idioot, ootmoedig voor hem op de knieën vallend en met vurige tongen boven mijn hoofd, onverstaanbaar iets prevelend, terwijl de dragers mij aanstaarden. Maar waarom? Voor zover ik mij herinnerde, was uit mijn relatie met de kerk nooit angst ontstaan. Een goede Anglicaanse opvoeding verschaft je gezonde sepsis tegenover de theologie. Eens. ...had ik met Alison een, een nogal geanimeerde discussie over einde en begin... ...meer bepaald over de dood. Ze was minder terughoudend dan ik, vond ik, om haar angst te verbergen. Sindsdien heeft ze het onderwerp altijd zorgvuldig ontweken. Wat mij betreft, ik heb sinds lang maar één zogenaamde spirituele crisis doorgemaakt. Dat was vorig jaar, toen ik roekloos een bijkorf met zo'n honderd pond honig erin probeerde op te tillen... Het was uh, s'avonds, zo wat rond achter. Mijn rug begaf het en daar lag ik als een hulpeloze baby. Ik kroop door het gras naar het huis om dokter Simmons te bellen. Centimeter per centimeter sleepte ik me voort, mijn neus in het gras gedrukt. Ik moest lange rustpauze nemen. Het begon al te schemeren en ik leed onnoemelijk veel pijn. Het uitschreven had geen zin. Niemand kon me horen. Het was zo vernederend, zo. Absurd. Vernederend, jawel. Niet omdat iemand me zo zag liggen, als een neergemapte mug, maar omdat niemand het zag. Hoe dan ook, ik raakte tot bij de telefoon. Ziezo, daar stond ik op paakstenketen te wachten op mijn bischop. Ontelbare Hollandse jongen luisterden aan te schuiven over het beton, vastgeregen in akelige rugzakken, net bergbeklimmers. Goeie grote zou de bisschop een van hen zijn. Julia had nooit zijn leeftijd vermeld. Bisschop van dertig kan dat. Ik hoefde me over niks meer te verbazen. Maar nee, deze knapen waren nauwelijks zeventien. Hij stond voor me, de bisschop. Je kon er niet naast kijken. Mijn leeftijd ongeveer, maar een hoofd langer. Een heldere blik, slang, knap, keurig gekapt blond haar. Op zijn borst prijkt een houten kruis met die voorbelegd. Het was het type personage dat helemaal paste bij Juliet's avonturen. Profeet, de prins, bisschoppen, bandieten. Hoe was ze toch in dat sprookjesland terechtgekomen? U bent dus Vili. Erg blij met uw kennis te maken. Wat lief van u mij te komen oppikken. Ik heette dus voortaan Vili. Dat deed me denken aan Willy Brandt met zijn bierkellerwangen. Bisschop, zei hij. Melchior. Zei hij. Melchior, ik noem u toch ook niet gevier. Uw dochter noemt me Koetjes Reep. Weet ik. Maar ik ben absoluut niet verantwoordelijk voor Juliet's gedrag. Waarom niet? Ik ben erg op uw dochter gesteld. De meeuw ons toe. De bergenbeklimmer staat op de luidkeels Hollands. In Duitsland noemen we die taal een halskrankheid, een keelziekte. <laughs> de zee is rustig. Ik hoop dat u een goede overtocht had. Geweldig. Ik ontmoette een jonge wener die bij mijn neef studeerde. Oh, wat een toeval. Ja, het leven zit vol toevalligheden. Zeg dat wel. Toen we bij de wagen kwamen, plaatste ik zijn reiszak, een soort lange cilinder, op de achterbank. Mijn rug, of ik kan pijn Alles in orde, Villy? Uh, ja, waarom niet? Ik weet niet wat Juliet je geschreven heeft. Denk alsjeblieft niet dat ik misbruik wil maken van je tijd. Oh. Vanmiddag ga ik uit naar een hotelletje of een, uh, een caravan, zoals Juliet me aanraden. Die zijn goedkoper. Ja, dat wel, maar ik vrees dat alles volgeboekt is, hoor. En er is immers ruimte genoeg bij het huis. Ben op gezelschap gevesteld? Dank je. Ik kijk toch wel even uit. Nee, zelfs de meeste kamers zijn verhuurd. De hotels zitten vol bij jaren. Iedere zomer. Ze komen nog veel stijgen om te sterven. En als het ze niet lukt, dan proberen ze het opnieuw. Het volgende jaar. Dat valt de zaken draaiend. Wat? Ik bedoel, uw zaken. Zoveel meer doden te registreren. Oh, ja, maar dat is verleden tijd. Ik ging vorig jaar met pensioen. Ik neem aan dat bischopen niet met pensioen gaan. Alleen in de hemel. Nou, dat was een grapje van een bisschop ik vond het allemaal een beetje ongepast. U woont alleen, heeft uw dochter me gezegd. Alleen. Ik hmm. wil zeggen, ik heb een tuinman. We woont in een kleine hut achteraan in de weide. Oh, een tuinman? Ik had oude Hanno hierop al voorbereid. Heel voorzichtig. Hanno. Uh, ik krijg een gast. Hè? Huh? Ja, een, een paar dagen hoor, meer niet. Een vriend van Juliet. Een geestelijke, ja? Een bischop eigenlijk. Bischop? Hm? Bischop? Ja. Hij bekeek me alsof het net de koningin had aangekondigd. Ik een bischop op bezoek. Oh, kom nou. Een buitenlander. Een Duitser om precies te zijn. Hij is bischop van Frankfurt. Stilte. Hij staarde me aan. Ik vrees het ergste. Ach, kom nou, je hoeft hem niet te zien. Hij blijft trouwens maar een paar dagen. Ik weet immers wel hoe je over Duitsers denkt, man. Ik heb mijn Duitser gehad, meneer. Ja. Ja, ja. Hij leek lang niet van zijn stukken gebracht. Hij stond ons op te wachten bij het huis. Piek fijn gekleed en blootshoofds. Ik herinner me niet ooit aan hoe schedel gezien te hebben. Hij boog voorover... Hanno Tabraham, monseigneur. Ik dacht dat hij op zijn knieën zou vallen... ...en om absolution zou smeken, de ellendeling. Erg blij met uw kennis te maken, Mr. Tabraham. Wat een prachtige tuin heeft u. Hanno glunderde. Wat een lavendelbloesems. En die rozen, ongelooflijk. En dit, hoe noem je dit... Platte hypocrisie noem ik dit, van allebei. Maar enfin, ze konden aardig met elkaar opschieten. Best zo dacht ik en ik ging naar binnen om voor de lunch te zorgen. Ik ben geen slechte kok, maar het is minstens een jaar geleden... dat ik nog voor iemand wat klaarmaakte. Voor mezelf doe ik het nooit. Hij wordt zo lui als je oud bent en alleen. Vini! Bracht hem naar zijn kamer en maakte een beetje wegwijs. Hij was erg nieuwsgierig en kletste te veel. Ik wil blijven wat rondhangen in de studeerkamer. En Jordegon, is dit uw vrouw? Uh, wat zei u? Het portret. Oh, ja. Ja, ja. En uh, dat kleine meisje hier is Juliet. Nee, dat is Helen. Juliet was nauwelijks twee toen mijn vrouw gedood werd. Tijdens de oorlog, als ik het goed heb. Werd ze gedood? Ja, ik bedoel, ze werd niet gedood door anderen... Het was een ongeluk. In Arnhem. Veel vrouwen verloren hun echtgenoot in Arnhem. Ja, zeer veel. Ik verloor mijn echtgenoot. Ze was verpleegster. Werd als valschermspringster gedropt en kwam in een boom terecht. En zo gebeurde het. Oh. Ja, ik werkte hier in de buurt op het vliegveld. Heb nooit één Duitser gezien en nog minder een schot gelost. Ik heb ook noodgeschoten. geschoten. Uh. Juist, ja. Waar. Uh, waar is de oudste nu? In Nieuw-Zeeland. Getrouwd. Dat schrijft nooit de fakes. Maar Juliet schrijft. Ja. U bent al eerder in Engeland geweest, bisschop? Alsjeblieft. Uit uh. Malfiop. Ja, kan niet anders. Uw Engels is uitstekend. Ja, je maakt een grapje. Want het is zo. Ik bracht hier vele zomers door. Voor de oorlog. Ik logeerde bij een familie in Sousax. En nu? Kent u hier iemand? Van de geestelijkheid bijvoorbeeld. Engelse geestelijk? Hmm. Nee. Niemand, hè? Alleen u. Ja. <laughs> Sorry, hoor, maar het lijkt me alleen een beetje vreemd voor iemand van... Ik bedoel, voor iemand van uw rang, hè? Uw manier van reizen, bedoel ik. Reist u vaak zo... <laughs> in uw eentje? In Duitsland wel, ja. Ik kwam naar hier voor Juliet. Ja, ja. Ze zou vast en zeker een lof liet op haar Nee, nee, nee. Ik kwam omdat ik haar lief heb. Bedoelt? U houdt van haar? Ja, ik hou van haar. geloofelijk? Niet helemaal. Nee. Nee, misschien niet. U houdt van haar. Sorry hoor, ik stel me nog aan, maar... U... Ja, u bent toch niet gekomen om hand te vragen, of wel? Nee. Oh, nee, nee, nee. Niet te geloven. En uh, wat zijn van u? Ik denk het niet. Weet u, ik weet niet eens waar ze is. Wel, ze was in. Uh... Spaan. Dat klopt. Ja, ik kreeg een. Briefkaart? een briefkaart. <lacht> <lacht> niet te geloven. <lacht> Hoe kreeg ik nu deze man nog mijn huis uit? Hm. Ja, ik kan het begrijpen dat je er zo verdenkt. Nou, ik ben haar vader, hè. Wat dat ook mogen betekenen. U bent ook zo'n beetje haar vader, niet? Ah, geestelijk vader dan. Natuurlijk. Ik weet niet of ik daarnet gans duidelijk was. Ik hou van haar. Ik ben verliefd op haar. Ik ben niet met haar naar bed geweest... Juist. Dat is helemaal juist. U bent tenslotte niet getrouwd. Eh, uh, nee. Nooit getrouwd geweest? Nee, nee, tuurlijk niet. Hey. Nooit. U bent toch wel degelijk de bisschop van Frankfurt, hè? Pardon? Ja, nou, vergeef me. Het is me allemaal een beetje te veel op mijn neutrale maak. Ik nam namelijk geen ontbijt vanochtend. Ik kan het uh, u bewijzen, hier. Mijn paspoort. Ja, kijk. goed, kom op. Hier, mensen. kijk maar. Nee. Ik vind het niet erg. De bisschop vond het niet erg. Het is allemaal een beetje ongewoon. Ik, uh, ik denk dat we nu beter een stukje eten. Vindt u niet? Natuurlijk, natuurlijk. En uh, we moeten verder praten. Ja, zeker. Dat hoop ik. Sorry. sorry. Stra straks uh, branden de aardappelen nog aan. Ja, kom hier langs. We hadden het over Juliet. Nee. Niet al charme, al levendigheid, al afschuwelijke manieren. Als schoonheid. We dronken vlierbessenwijn. Al vanwege de appeltaart. Juliet's lijn natuurlijk, ging de bel... Het was Allison, de baspietster. Huh? Ah. Story? Ja. Maar toch blij dat je er bent. Weet je wel, dat het al een jaar geleden is dat je hier nog kwam. Leuk ook. Ik was hier dinsdag nog met de oogst en dat is drie dagen geleden. Akkoord, maar je kwam niet binnen. Ik neem aan dat je dat nu wel wil, hè? <laughs> is hij hier? Hoe ziet hij eruit? Donker en te Nee, hij is erg uh, ja, vriendelijk. Spreekt perfect Engels en. Hoort alles wat je zegt. Ah, kom binnen. En geef me je jas. Nou, hoe je zo'n ding met zo'n weer kan dragen, dat is mij Ik had over Ellison gesproken tijdens het eten. En misschien om Melchior te troosten in zijn zielepijn, vertelde ik hem wat ik voor haar voelde. Of misschien wilde ik er gewoon met iemand over praten. Ik had Melchior verteld hoe Allison voor mijn dochtertjes gezorgd had, van al voor Juliet. Nu ze erbij zat, was het de man zo aan te zien dat hij alle moeite van de wereld deed om zichzelf niet te verraden. Begrijpelijk. Hoe zou je zelf zijn als geestelijke, van middelbare leeftijd op... ...liefdeskweesten? Goed, je hebt liefst niet dat het uitlegt. En je kan er dom erop zeggen dat heel de stad het zou weten, als Alison er lucht van kreeg. Daarom zweeg ik ook ja, later toen ik me realiseerde hoe anders alles was geweest als ik er gewoon gezegd had. Dit is de bischop, hij is gek op Juliet. Had ik mezelf wel kunnen slaan. Maar ja, ik stevende recht op een crisis af. Zoveel was zeker. Ellison liet ons niet met rust. Melchior zei dat jullie maar eens naar een hotelkamer ging uitkijken. Ellison wou hier niets van weten. We konden beter naar zee gaan. En had wilde geen ruimte te over voor bezoekers? Altijd hetzelfde. Ze wou niet met me trouwen, ze wou niet met me slapen... maar ze bemoeide zich met mijn zaken. Daar stonden we, met zijn drieën, aan het strand van Dunwich. Beneden op de zeebodem ligt de middeleeuwse haven van Dunwich. O oh ja? Het was een belangrijke havenstad. Dicht bevolkt, veel kerken. Interessant. Maar alles zonk. Hoezo zonk? Zonk, weg in de zee. Draagjes, jarenlang. Oh. Niet alleen liet ze merken dat zijn engels niet je dat was. Hij praatte slechter en slechter met haar erbij. Daar komen elk jaar duikers op af. Maar het water is te smerig. Smerig? Vol met zand. Nu komen de schedels eraan. Vissers beweren dat je de kerkloppen soms onder water hoort luiden. Het is niet waar. Bij hoog tijd drijven de schedels boven, zeggen ze: schedels! Schedels, katholieke schedels natuurlijk. Typisch voor Allison om een protestantse bisschop naar een katholiek beidevaartsoord te brengen. Erg netjes. Bah. Maar hij was een moderne ecumenische kerel. Het deed hem niets. We keken naar de wondermooie rotsen. Deze klippen onder de grillige zonnestralen waren ons een luchtmuseum. Allison doseerde maar verder en de bisschop luisterde gretig een sightseeing hing met de keel uit. Net als die postkaarten van Juliet. Vol curiosa. Naast mij stond een idioot van een priester. Hij was Juliet's curiosum. Hij schreide inwendig om haar. En ik, ik was er niet beter aan toe. Ellison drong aan om voor ons te koken. Ik werd dronken en praatte veel. Laten we nou zoveel godsdienst praten. Hè? Willy, de bisschop is met vakantie. Ja, <laughs> religieus met vakantie. Hoe is dat? Interessante gedachten, hè? Ja, niet hm? zo ongewoon, denk ik. Nee, nee, nee, nee, Zeg maar, vieren jullie nog altijd carnaval in Frankfurt Oh, we hebben nog veel heidens gebruikt. Ja, dan. ja. <laughs> Wat voor veel? Archieën en zo? Hm? Misschien wel, een zekere buurt. Hm. Maar hm. dat doet u niet aan mij. Natuurlijk niet. Ja, ja. Luister nu maar niet ja, ja. Naar, ja, ja. naar hem, bisschop ja. Hé, hey. En waarom eigenlijk niet, bisschop? Want de kerk is deze dagen erg vrij. Ik veronderstel dat u in God gelooft, hè? Hm? Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar wat verzult God? Wel, uh, ik denk dat uh, vandaag meer dan ooit het godsbegrip verschillende betekenissen heeft voor de mensen. Nou ja, de mensen, ik vraag uh, wat het voor u betekent. In drie woorden? Oh, zo kun je maar willen. avond. Geen sprake van. Het is nu niet het moment om de bisschop een sermoen te ontfutselen. Eh, een gratis sermoen bedoel je. Hè? Oh, met mijn excuses, bisschop. Maar, we zitten al de hele avond te praten. Uh, Ik bedoel, jij zit al de hele avond te praten... ...over de gesmeerd lopende Duitse economie... ...over het uitstekende werk van de vakbonden... ...en over de lage prijs van de tomaten. Ik <lacht> begin te geloven dat je jezelf ziet als een soort functionaris... ...in Gods supermarkt. Doe niet zo kinderachtig. Alsjeblieft, geen discussie. Maar nou, ja. ja. ja, alsjeblieft, geen discussie. Waarom ja, Wat is God, bischop? Wie is hij? Ik ben een oude agnosticus. Ik ben geen profeet... Ik probeer de mensen te dienen. Als ik, als ik dat goed doe, dien ik ook God, ook ik. Ja, ja, ik, ik begrijp het hoor. Ik ben een soort sociaal werk. Een ander onderwerp graag. <laughs> Bischof, morgen moeten we je Ipswich slapen. Ja, we moeten Ipswich. Het uh, is een echte spookstad, Ipswich. Uh, Juliet wou dat we naar Wales verhuisden... En aansloten bij de groene idioten. De, de wat? Groene idioten, ja, terug naar de natuur en al dergelijke oh. flauwe groene. Oh. Want heb ik een klein boerderijtje gekocht op het platteland? Zat gelijk, dit huis is veel te uh. groot voor jou. Brand, brand al de boerderijtjes plat. goede daad, euthanasie is het. Ik zweer dat Melchior in euthanasie gelooft. Ik verloor al mijn zelfbeheersing. Ze brachten me naar huis. De bisschop stopte me in bed. Ik weet wat je hier kan doen, Melchior, zei ik hem. Je komt op Juliet wachten. Maar ze komt niet. Ze is op de vlucht. Ze vlucht voor ons allemaal. Slaap nu, Fili. Je hebt een zware dag achter de rug. Ik begrijp je best. Een vreemdeling, een zestiger bijna. Kent dochter nauwelijks drie weken. en komt je vertellen dat hij van haar houdt. van mijn dochter... Ja, ik kan je begrijpen, Fili, maar... Jij moet me ook proberen te begrijpen. Ik heb deze gevoelens nog nooit eerder gehad, ook al ben ik zestig. Hij knipt het licht uit. En uh, wat God betreft, ik weet het niet. Ik sliep een droomloze slaap. Ik zou waarschijnlijk tot een middag gemacht hebben als ik niet gewekt was door een ongewoon geluid. 41, 42, 43, 44, 45, 45 46, 47. 48, 48, 48, 48, 48, 50, 50. Ik keek stom verbaasd uit het raam. De bisschop was als een gek touwtje aan het springen in de boomgaard, zijn passen tellend in dat verfoeilijk taaltje van hem. Ik stond op en trok mijn zwempak aan voor mijn dagelijkse duik in de riviermonding. Toen ik beneden kwam, was hij net klaar met de reeks armbuigingen... en hij stond met de oude Hano te kletsen over bloemen natuurlijk. Er glommen pretlichtjes in Hano's ogen. Misschien zag hij hierin de absolutie voor zijn baldadigheden aan de sommen. Maar nee, hij was gewoon dankbaar als iemand zijn bloemen bewonderde. Wat ik niet doe, ik hou het bij groenten. Goedemorgen. Waar ga je, Filie? Filie! Goedemorgen, beste kerel. Goed geslapen? Die beste kerel nam me mee voor een zwempartijtje. Ik sprong. Hij dook. Ik plensde wat al aan de grond. Hij zwom met sierlijke slagen de monding over en terug. Maar zoiets heb ik nog nooit gezien. Zo'n gouden haardos zag er iets donkerder uit in het water. Jarenlang heb ik geprobeerd Hellessen in het water te krijgen, zonder succes. Vandaag vind ik wel een hotelletje. Niks van. Ik zou het een aanslag vinden op mijn gastvrijheid. Ah, kom, kom. Je mag het niet aanzien als een belediging. Dat verbied ik je. En ik verbied je andere logies te zoeken, Melchior. Je blijft bij mij. Ik sta erop. Ik weet het, ik weet het. Vergeef me, het heeft met jou niks te maken. Ik heb me afschuwelijk gedragen, maar... Nee, uh... Filé. Ik hou van vrijheid. Weet je, ik, ik zit graag in zo'n hotelletje. En ik, ik wil hier mensen ontmoeten. Hè? Ik ben niet alleen voor Juliet gekomen. Natuurlijk, maar je kan het alles toch ook als je hier blijft? Ja, dat is waar. En, en, en toch zou ik liever een hotelletje vinden. Uh. Wil je me helpen? Nee. Maar goed, dan ga ik alleen. We gingen samen. Het was hopeloos. Hotels, pensioens, caravans, alles had hij vol. Misschien had ik nog een kans bij June Care. June was een vriendin met me. Een uh, beddengenoot. Ze had bezittingen in Felixstel. Had altijd wel een kamer vrij, hier of daar. We hadden in al die kamers geslapen. De haar en de eigenares. Ik hoopte dat ze de bisschop geen van die kamers zou verhuren. Het was June Cars moeder die de deur opende. Willie, wat kom jij hier doen? June is er niet. Ze is in de bed in, eh. Uh... Ibiza. Huh? Ah, waar is dat? Ken ik. Ik ben er geweest. Spoenderbaar. Ja? Waar ligt dat? In de Middellandse Zee. Oh, goeie hemel. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen. Eh. Uh, dit is, uh, Mr. Guys, een Duitse vriend. We vonden Mr. Guys een minder alarmerende benaming. Als je vriend naar een kamer op zoek is, wil je dan weten? Ja, dat. waarom niet in Frederick Street? Ze had iets harts in haar blik. Komen jullie een ogenblik binnen, dan doorloop ik even de boeken. Nou, u, mister. Gaat Dank u. Willy, hmm? je weet donders goed dat Frederik Street vol Oosterlingen zit. Oh, werkelijk? Wel, ik hoop dat ze hier allemaal legaal binnengekomen zijn. Huh? Ze doorbladerden de boeken. Er was een vrij in Kevin Street. We liepen weer naar buiten, in de genadeloze zon. We passeerden langsheen de pier een oude stoomtrein... het pretpark met de rotsbaan, en we belanden in de achterbuurten van de stad. We gingen binnen... in nummer 47. Dit is de kamer. Het was een troosteloos gezicht. Kaal. Muf. Een oude wankele kast... en een onopgemaakt bed... met een rode smerige sprayer op. June car. Schonkig. Naakt... Met haar enorme borsten gleed tussen de lakens. Ik snakte naar adem. Er was niemand. Niets. Geen June. Ik was buiten mijn zinnen. Ik heb hier nog niet schoongemaakt. Zoals ik zei is de vorige huurder pas vertrokken. Hij is snel weggegaan zou je zeggen. Halverwege zijn eten. In een aluminium bord lagen de resten van een kamp en klaar maaltijd. Ja, is... Dit is het drukke seizoen, ik zei het al. Maakt u ja. zich geen zorgen? Ik neem deze kamer. Ik kon het niet langer aanzien. Ik vatte de bisschop bij de arm en we liepen de trap af. Hij protesteerde niet erg overtuigend. We zaten in Gothenburg aan het strand van Felix Tel en aten een ijsje. Ik heb wel meer in dat soort kamers gelogeerd. In Duitsland? Ja, vooral in Italië. Je was aan het liften, zei Juliet toen ze je ontmoette. Ja. Je reist wel wat dan? hè? Ja. Zo'n beetje. En ze pikte je zomaar op. Nee, nee, nee, nee, nee. Het was niet haar wagen. Ze was met een vriend uit Hamburg. Zo, zo. Hm. En ze liet hem om er met je auto uit te trekken. Ja. <laughs> dat is goed bekeken. <laughs> goed bekeken. Oh, ja. Ze vond jou interessanter. Mogelijk, ja. Doe je dat vaak, liften? Vroeger erg vaak, ja. Minder sinds ik bischop ben. Het was een toeval toen. Ik had een of andere kerel wat geld gegeven... en ik had zelf niet meer genoeg voor de trein. Belachelijk. En je gaf die kerel al je geld? Wie was hij? Weet ik veel. Het was s avonds laat op straat. <lacht> niet dat ik zo vrijgevig was, hoor. Hij overviel me. Jij? Ja, ja, ja, hij hielp mij tegen. Ja, ik kon niet zien of hij gewapend was... Ik gaf hem liever mijn geld. Ik denk dat ik hem te veel gegeven heb. <laughs> dus was ik wel gedwongen om te liften. Maar ik ontmoette Juliet en dat maakte alles goed. Dat vertelde je hè? Ja, we moesten er hartelijk om lachen. Oh, zij is zo'n gelukkige vrouw. Zo, zo vrij. Denk je dat ze vrij is? Wel, toch. Ik weet het eigenlijk niet. Ze was gelukkig. We bezochten heel wat plaatjes langs de Rijn. Kan je begrijpen hoe zeer ik haar mis? Miss jij haar ook niet een beetje? Ja. En haar moeder? Hallo. Leek ze erop? Reken maar dat ze erop leek. Vind je het erg als ik over deze zaken spreek? Ja, heel erg. Hou je van haar als een soort... Uh... Dochter, denk je? Kom nou. Juliet is een vrouw. Ze is 34. Zo zaten we daar een hele tijd. Ik voelde me nogal door elkaar gescheurd na die geschiedenis in de kamer. Het was alsof duizenden beestjes mijn geest omvoelden. Ik begon allerlei dingen te zien die er niet waren. De bisschop was met zijn gedachten elders. Ergens. aan de Rijn. Ik stond op, liep over het strand. ...en ze het water in. Het was vreselijk koud. Mijn bermuda en mijn hemdje vingen de eerste schok op. Ik zwom een hele afstand, een half een mijl misschien. In de verte zag ik de biskop met iemand praten. Waarom wuifde hij niet? Waarom verwittekte hij de politie niet? Of de kustwacht? Ah, misschien kan het ze niet schelen... ...opnieuw een oude zonderling in zee verdronken... Was ik werkelijk in het water? Een halve mijl ver? Ik kreeg een weeggevoel. De gebeurtenissen van de avond tevoren verschenen me opnieuw voor ogen. Ik had mezelf vernederd. In Alison's vestibule, ondersteund door de bisschop, had ik gezegd... Alison en ik gaan trouwen. Wil jij het doen, bisschop? Ellison, verbleekte. Ik zei... En dan gaan we ergens als kluisenaars leven. En meer van het Vrijs. Ze had niet opgebeld vandaag. Misschien had ik het nu eens en voorgoed verkorven. Vaarwel, mijn liefste. Misschien moest ik wel wuiven. Nee, dit was al te belachelijk. Ik was niet van plan te verdrinken. Tegendeel, ik dreef zo meer landwaarts. Zelfs de zee wou me niet hebben. Ik spoelde aan. Met mijn drijfnatte kleren en druipende sandalen... ...liep ik op Melchior toe en was opnieuw alleen. Philippe, bekijk jezelf. Wat ga je nu doen? Naar huis. Hij leek in het geheel niet onder de indruk door de afstand die ik dus mob had. Nou, misschien was het helemaal niet ver naar zijn maatstaven. En je kleren? Dat nou, geeft niet. Had je me liever naakt zien zwemmen? We reden naar huis. Ik maakte de wagen helemaal nat. Met wie stond je er te praten? Met een nogal... ...excentrieke man in een lang gewaad. Hij beweerde een afstammeling te zijn... ...van de Egyptische farao. Oh, koning Tuto. Nou, wat gek. Wat hm. hadden jullie doen? Reïncarnatie. Oh, nonsens. Had ik hem de laan moeten uitsturen. <lacht> Geloof jij eigenlijk in iets? Entschuldig? Reïncarnatie. Al die onzin. Je bent toch geen boeddhist? Of geloof jij misschien in alles en niks? Nou, Tilly, over het geloof hebben we het al gehad, niet? Uh, ja. <laughs> Weet jij iets over reïncarnatie? Of wou je gewoon vriendelijk zijn met die, die zot? Misschien, misschien, Ja. Was het dat? Is dat verboden? Weet ik veel? Ik ben je geweten niet. Je zegt het maar, hè? En ik denk het niet. Zelfs als ik niet alles geloof, denk je niet? Ik ben alleen nieuwsgierig. Ik wil precies weten wat je gelooft en wat niet, ik wil je beste vriend? Je zegt zelf dat je een beetje een agnostiek. Wat, wat, wat, wat? Ja, wat? ja, dat heb oh. je gezegd. Is het dan zo erg als ik het ook een beetje? Verdomme, hey, man! Hoe kan je nou een beetje agnosticus zijn, hè? Je bent het of je bent het niet, punt. Huis. Ik wil je, je hoeft het niet zo op te willen. Agnosticisme is een klein beetje. Juist, ja, een klein beetje. Wel dan, hoe kan je nou agnosticus zijn als je bischop van Frankvoort bent? Hm? Ik ben het, ja, klein beetje. Maar ze betalen jou toch niet om het te zijn, verdomme? En dat allemaal omdat ik vriendelijk geweest ben tegen iemand die geen reïncarnatie heeft. Dat is fout, omdat je die rommel, dat mooie houten kruis op je borst draagt en er niet in gelooft. Dat heb ik nooit gezegd. Dat heb je wel. Nee, wie niet. Maar zeg het dan toch man, zeg het. Geloof je in God. Ik kwam uit de wagen. Nog altijd drijfnat. Hano bekeek me als een vreemde vis. Hij riep iets tot de bisschop. Maak voort met je werk, Hanno. Hij staarde me aan. En schij uit met die lavendelbloemen. Doe wat anders. Hij sneed gewoon verder lavendel. Hanno, alsjeblieft. Hanno. Hanno. En toen dacht ik eraan. Hij was opnieuw doof voor me geworden. Precies op dat moment viel een enorme regendruppel op mijn neus. De hemelsluizen gingen open voor de eerste keer sinds maanden. Dat is niet erg. Ik was toch glad. Het trok voorbij. mij. Mijn slechte humeur bedoel ik, niet het weer. Ik verontschuldigde me uitgebreid bij Melchior en bij Hano. De gemoederen kwamen tot bedaren. En het bleef regenen. Hano bleef doof. Bischop zag ik nauwelijks. Hij hing vaker en vaker bij Hellesendland. Kennis maken met de vrienden. Hineetjes, koffiekrantjes, thee -uurtjes. Iedereen mocht hem graag, ook de dominee. Ja, hij was zo mooi, zo elegant, zo hoffelijk. Ik hernam een zilver smijtwerk. En bracht van de bekers niks eruit. Er kwam een brief van Juliet, vanuit de Persische Golf. Wat een weelde overal in de scheikdoms. Maar ik heb dringend een bad nodig. En geld. Denk je dat ik een job kan aannemen als huisliares voor de zonen van de scheik van Quater? Ik kreeg een aanbod, meer dan één, zoals je wel kan veronderstellen. Zal ik dan toch als blanke in eindigen? Er was nog niks veranderd en er zou ook nooit wat veranderen. Is Koetjesreep aangekomen? Is ze geen liever? Zij kletste me wat over een bezoek aan de Berg Athos, hoe heilzaam de kloosteratmosfeer voor me zou zijn. Ze begreep het niet. Ik wilde gewoon nergens zijn. Jammer genoeg dacht die ellendige bischop er net zo over. Einds, twee rondjes draaien in de tuin. Einds, twee draaien, een duik in de riviermond. Ik had het al lang opgegeven. Einds, twee draaien, met mijn fiets naar alle kerken van Suffolk. Maar die zou ik naar huis teruggaan. Als hij nog ooit terugging. Hij maakte me ziek. En uh, ou Han ook begon me ook fors te vervelen. Zekere dag... ...reed ik naar zijn schoondochter in Bangley... ...en kocht daarom met een overtuigende som geld... ...of ze hem niet een beetje logies wou verschaffen. Ik zal je geiten melken, En dat deed ik. En Melchior kwam me opzoeken in de stal. Terwijl ik molk, klutste hij verstandig over dit... ...interessante natuurlijke omzettingsproces. <laughs> ik had hem kunnen vermoorden. Eigenlijk liet die idee me niet meer los... Gif? In de vlierbessenwijn? Helaas, ik kende geen afdoend en niet op te sporen gif. Maar, uh, ik kon zijn lijk toch in de put gooien. Er vloeide nu opnieuw water in, van en naar de riviermond op het ritme van het tij. Daarin de finesse van mijn plan. Ik deed een test met een zak stro. ...gooide de dikke bundel naar beneden... ...en hield de in de verte scherp in de gaten. Dagen later... ...zag ik het pak drijvend ergens tussen het riet. Precies zoals je het lijk van een roekeloze bader zou aantreffen. Ik wist dat het, het was krankzinnig... ...maar de vraag was... ...kon het iemand schelen? Was er iemand die me in de gaten hield? Het gras misschien? Of god? Op een avond... Krijg ik onverwacht bezoek? Alison. Hallo, Willy. Hallo. Kom maar in, kap. Ik eh, ben een eh, beetje later dan gewoonlijk. Nog aan het avondmaal? Dan kom ik straks wel. Nee, door. nee, nee, blijf maar. Zina bezorgde me een beetje last. Ging met een gat bovenop me zitten en beet aan in mijn haar. Denk dat ze teurt om haar, We gingen naar de keuken. Melchior verdween stilletjes voor een wandelingetje wist hij misschien van dit bezoekje af. Hoe is het met je, Willy? Hier, neem een glas. Nee, dankje. je. En koffie dan? Toen komt je koffie. Het is echt te hoort. Geen op. Ja, graag. Zijn de geiten zo'n probleem? Oh, gaat wel. En Hanno komt zondag terug thuis. Dus. Hadden jullie ruzie? Wat? Hanno en ik? Ja. <laughs> Uh, soms werkt hij me eventjes op de zenuwen en mag het wel een weekje hebben, dus dat komt goed uit, hè? Ach zo, mm -hmm. uh, Willy, ik, uh, Ik kom je mijn excuses aanbieden. Jij? <laughs> Waarom in zeemansnaam? Ach, dat weet je best. Ik, ik was niet al te vriendelijk de laatste twee weken. Uh, eigenlijk ben ik jouw excuses schuldig. En niet netjes wat ik allemaal verteld heb, hè? Huh? Ik herinner me maar niks van, hè? Och, het is alweer vergeten. Ik werd een beetje nijdig. Maar och, we kennen elkaar toch al dertig jaar. Ah ja, dat is waar, hè? Wel, zullen we opnieuw vrienden worden? Vrienden? Goeie hemel, hoe kom je erbij? Je weet anders goed dat ik je lief heb. Ja. Ach, hoe bestaat het? Eindelijk. Je hebt me vroeger nooit toegestaan dat woord te gebruiken. Alsjeblieft, Willy, dat woord... Het is niet alleen het woord hm. Heb je met Melchior gepraat? Ja, vaak Over liefde? En over jou? Hm. En over Juliet? Niet speciaal, waarom? Oh nee? Over jou? Mij? Aha. En tot welke conclusie? Nou, heb je... ik, ik, denk, ik denk dat ik je nu beter begrijp Of uh, mezelf, eerlijk waar Echt? Ik denk dat ik fout was om jouw gevoelens niet te accepteren. Bedoel je dat je wil aanvaarden, wat ik voor je voel? Wil je mijn liefde accepteren? Wat liefde dat is een beetje komisch, vind je niet? Uiteindelijk? Komisch. Dat wel. Schatje, ik denk niet dat ik je begrijp. Als je mijn liefde niet accepteert, wat dan wel, hm? Ja, me op dit uur toch niet vertellen dat je met me wilt trouwen, nee, hè? Nee, nee, dat niet, nee, maar... Ik vind alleen dat ik jouw gevoelens moet respecteren, niet afwijzen. Juist, ja. En vooral vrienden blijven, dat is het belangrijkste. Uh, uh, ik ben even te draad kwijt, Allison. Vrienden blijven, zeg je. En ik mag over mijn gevoelens tegenover jou praten, hè? Als je dat wil, ja. En jij zal dat allemaal begrijpen, maar die gevoelens... Zullen we niet wederkerig zijn, is het dat? Hè? Ja, dat moet jij dus proberen te aanvaarden, Willy. Ja, je moet. Hm, mm, ik zie het. De bittere pil moet ik doorslikken. Maar oh, nee, Willy. Ik ben een feeks geweest en dat probeer ik je uit te leggen. Ah, een feeks is veel gezegd. Ach, kom hier. Met je knuffel, hè? <laughs> we knuffelden elkaar. Dit gesprek hadden we al zo vaak gehad. Het gesprek voor het knuffelen. Altijd nieuw voor Alison. Ze was blozend, zo mooi. Toen ze weg was, was ik ongelooflijk neerslachtig. De bischop nog steeds gezond. Ik ging in de stal bij de geiten. Deden andere verliefde mensen ook zo gek? Zegden ze ook zo'n onhandige, onschuldige, bozaardige dingen tegen elkaar? Was ik het? Of Alison? Wie kon ik het vragen? De bischop? was mijn enige hoop sprak hij ook niet zo'n absurde kinderlijke woorden. Ik kreeg medelijden met mezelf... en viel in slaap in het stroom. Vroeg in de morgen werd ik wakker. Ik liep over het grasveld naar huis. Ik keek omhoog. Geen sterren. De bomen zuchten in het halfduister. Zij ook verlangden naar een andere wereld. Een of ander insect probeerde in mijn sandaal te kruipen. Ik schudde heftig mijn voet... en trapte ernaar, blindelings... Als ik het geraakt had, lag het daar nu, zoals ik toen met de bijenkorf... ineengekrompen, met een neus in het gras. Ik schaamde me. Misschien was het alleen maar een grasprietje dat me gekiedeld had. Ik was te moe om er ook maar iets van aan te trekken. 41, 42, 43, 44, 45, 45 46, 47, 48, 49. 45... Ik toen dat krapul me wekte... met zijn bokkensprong rond de boomgaard... Toen ik naar buiten keek, merkte ik tot mijn ontzetting... dat hij niet langer rond de boomgaard liep, maar erdoor. Door de bomen, over de put. Hij wipte met zijn herculese gestalte sierlijk langs langzij de appelbomen. Gefascineerd, nog slaperig, keek ik toe... hoe hij telkens net over het durftapij danste... dat het deksel van de put verborg. En dat deksel was niet stevig. Als je er lang en hard genoeg op danste... kon je er dan erop zeggen dat het begaf. Hoe lang volgde Melchior al deze nieuwe danskoortulte. Hoe was het God in de hemel mogelijk... dat ik hem nog niet door het gat had zien verdwijnen... een ijselijke gil slakend? Zou hij er nu doorvallen? Elk ogenblik, bij zijn volgende sprong... Hij nadat over de put opnieuw. Nee, hij sprong erover. Hallucinant was dat. Ik ontwaakte uit mijn trance en brulde. Bischop! Hallo, fili, Niet daar! niet die kant uit. Dan is de verborgen put. Hij wuifde hem glimlachend en huppelde verder als een mechanisch robot. Ongelooflijk. Hij hoorde niets van wat ik zei. Hij was alleen begaan met zijn obsessie. Volhouden. Zijn doel bereiken. Ik vroeg mezelf in mijn shorts en rende het huis uit dat wel eindeloos groot lijkt. Schop. Hij stond op het Hij sprong op Hij sprong op Hij sprong op het Er Hij sprong Hij stond precies naast de Hij sprong precies naast punt. put nu atletisch, Hij Scheelt er iets? Scheelt er iets. man. Heb je me dan niet gehoord? Ik de me de pleurs. Stop, riep ik en meneer blijft wat doorgaan. Ben je ver... Ben je gek? Ik zei stop. Goed, goed. Wat, wat, wat heb ik dan verkeerd goed, gedaan? Goed. Je begrijpt het niet, hè? Wil je liever niet dat ik touwtje spring? Of mag ik mag ik niet luid op tellen? Wat je maar wil, hoor. Nee, nee, beschok. Dat heeft er niks mee te maken. Kijk, ik zat je maar verklappen. Had ik trouwens al eerder moeten doen. Hier, precies aan je voeten, is een waterput verborgen. Een zeer diepe put. Een put? Ik zie niets. Natuurlijk niet. Het is een geheim. Geheim? Maar ik mag zo'n put niet gebruiken. Het water is geranchoneerd. Maar ik doe het toch? Mijn vader bouwde hem. Oh, en daarom is het gevaarlijk als ik hier zo ronddaad. Nou, en of? Ach, goed dat ik nog leef... Morgen trim ik wel ergens anders. Zo, dat, bischop, ja. Mag ik even kijken, Filip? Kijken? In de poet. Dat de deksel is nogal zwaar, hoor. Oh, maar ik doe het wel. Nee, nee. Ja, ja. Laat me toch proberen. Ja, het gaat wel, Filip. Ik hielp hem de graszoden verwijderen, maar het deksel liet ik aan hem over. Hij pakte de ijzeren ring... in het midden van het betonnen deksel beet... en tilde het moeiteloos naar omhoog. Net plastic. We keken naar beneden. Schoon. Het water was gestegen... en reflecteerde onze hoofden... omgeven door een blauwe schijn. Heeft je vader dat gemaakt? Met zijn eigen handen. En hij bewaarde ze leven lang zijn geheim. Alleen ik weet ervan. En mijn dochters. En Hanno. En nu jij... Niemand anders en uh, Allison. Allison? Nooit. Dan weet binnen de kortste keren heel de hele stad het. De grootste roddeltante die je kent. Jullie praten gisteravond. Ja. De grote verzoening. Was jouw idee, nee? Echt niet. Zij was het die wou komen. Ah? Huh? Dus uh, jullie zijn opnieuw vrienden. Zo ziet het er uit, ja. Ze houdt niet van je, Willy. Kan ik het helpen? Ik denk dat ik je kan begrijpen. Ja, klopt. Ze houdt niet van me. Zij ze dat. Dus niet de eerste keer is op. Nee, dat zal wel niet. Ze zei dat liefde komisch is. Zij ze dat. Gisteravond. Ja. Arme Ellison. Arme Ellison. Ze zei dat ze een beetje verliefd op me is. Mijn hoofd scheen te barsten. Het bloed klopte in mijn slapen. Hij bekeek me niet. Hij dierf niet. Wanneer? Well, uh, wanneer, idioot? Natuurlijk. Ze was gek op hem. Heinz waait wij vier. Wanneer, Melchior? Gisteravond? Ja. Ik had medelijden met haar. Medelijden? Jij pruisense aap, Hilly. Mijn wangen branden. Ze liep rood aan. Hij wendde opnieuw zijn blik af. Zo. Ze had het hem gisteravond nog gezegd. Natuurlijk. zo'n hals die ik ben. Vanzelfsprekend. Ze was bij me langsgekomen om het pad te effenen. En hij, de lafaard, was bij haar. Terwijl ik in de geitenstand weende. Voor zo'n vooropgezet plan. Nu het zegt. Liefde is een beetje komisch. Uiteindelijk. En hij had het ervoor gezegd. Mijn hoofd bonsde. Eindswaai draai. Uiteindelijk. Hij stond met zijn rug naar me toegekeerd beschaamd. Ik duwde hem met geweld En daar ging hij dicht, Heel diep naar beneden Ik stond kaarsrecht De vogels kwetterden te luid Het bloed trok traagjes weg uit mijn hoofd Ik voelde me geweldig En toch bang Ik keek door het gat in de diepte ik zag een zwarte massa in het water. Het stond nog niet erg hoog. De bischop had de bodem geraakt. Hij lag met zijn gezicht in het water. Hij was dood. Of zou het gauw zijn. Gepensioneerd griffier beschuldigd van moord op bischop van Frankfurt. Slachtoffer, verleidde dochter en vriendin. Ik kwam opnieuw tot mezelf. Dit was geen woord. Hij gleed uit. Een onderzoek. Bischop, die in put viel. Advies van de onderzoeksrechter. Bezwarende omstandigheden. Nee, dat genoeg stel is. Welke omstandigheden. Hij viel in de put. De verborgen put. De verborgen praatjes. Praatjes. Kom nou. Over een paar dagen zouden ze hem ontdekken in de riviermond. Waarom hem toch vaak genoeg zien zwemmen, zien duiken, roekeloos. Ik zou zijn kleren hier begraven. Niemand had iets gehoord of gezien. Ik keek rond en schrok dodelijk toen ik Alison het tuinpad zag opkomen. Alison, hier, op dit uur. Ze kon me niet zien. Ik stond als aan de grond genageld. Ze liep naar het huis en gluurde in de keuken. Ze riep me niet. Waarom? Ik kwam ze voor Melchior. Ze tikte op het venster. Liep naar de achterdeur. En wat kon ik doen? Maar als ze bleef. Ik moest daar onder ogen komen. Met het nieuws. Help! Melchior is uitgegleden. Zou ik zo'n goede acteur zijn? Allison? Ze maakte een sprongetje van het schrikken. Zij leek de schuldige wel, niet ik? Hoe oh, zie je eruit? Gaat het? Oh, Slecht geslapen. Wat heb je gedaan? Meneer, nu? Ja. Oh, een beetje oefeningen. Gezwommen? Nee, nee. Wat voel jij hieruit? Ik kom een partijtje zwemmen. Zo. Ja, ik, ik begrijp je niet goed hoor. Je hier een partijtje zwemmen? Kom nou in de riviermond. Met mij. Ja? Je kon de leugens over het gezicht aflezen. Met Melchior natuurlijk. De bisschop Zaliger had aan verteld dat ik het zwemmen opgeheven had, dat ik de hele ochtend sliep. Kijk me niet zo aan. Al jaren vraag je me je ochtendelijk bad te delen. Nu sta ik hier en nu ben je boos. Oh, is, is, is, zie ik er zo uit? Waar is Melchior? Uh, de, in de riviermond. Het liep als van een leien dakje. Nu al? Dat kan niet anders zijn. Hm? Hier zie je in elk geval niet. En waarom ga je hem niet opzoeken? Hm? Ik kom over tien minuten. Eerst even ontbijten. Je ziet er slecht uit, Willy. Ben je zeker dat je niks mankeert? Oh, slammetje. Je bent toch niet boos over gisteravond? Boos? Zou ik boos zijn? Ik heb de indruk dat ik een hele stap verder gekomen ben. Ach, goed zo. Ach, ja, echt waar. Toevallig uitgaan nu en ik kom jullie achterna. Naar... Ach, wel? Ben je niet blij omdat ik in je onuitsprekelijk vuile kreek kom zwemmen? Blij? <laughs> Mijn blijdschap kent geen grenzen. Toevallig twijn nu alsjeblieft. Ik wil alleen eten. Ze ging blij als een kind. Ik was echt van plan om maar te gaan vervoegen. We zouden samen zwemmen. Ik gleed lenig over het gras, volkomen kalm nu. Ik voelde me onverwoestbaar sterk. Er is een moord nodig om je zo te voelen. Wij, mensen, vieren feest met bloed. Ik stond opnieuw veilig tussen de bomen. Veilig. Op de bodem van de put, de donkere hoop. Het oude kruis dreef nu boven. Hij was wel degelijk dood. Het tij zou spoedig zijn resten meevoeren naar de open zee. Ik pakte het deksel om de put toe te dekken. Het deksel. Een verschrikkelijke pijn, beet als een roofdier in mijn ruggengraat. Ik liet de het deksel vallen. Mijn rug, mijn nutteloze, godvergeten, kwetsbare rug... Kromp ineen. Mijn benen lagen onder me gevouwen als van een hert. Ik probeerde te bewegen. Het lukte. Nee, niet. Ik was verlamd. Ik had geen keuze. Blijven liggen. Hoe lang? De vorige keren duurde het lang. Ik rustte. Mijn geest vertroebelde. Iemand stond over me gebogen. Allison, kon dat? Hoe lang lig ik hier nu al? Ik had niets gehoord. Het regende. Willy, Willy, oh, oh God. God, maar Willy, wat heb je? Wat is er toch? Oh, oh God, Willy.